I won't truly live. Will they change what they've done? Yeah, I must die cold and shunned by the. Sun I wanted, wanted to stay. Aphrodite's Child met I Want to Live uit 1969. Dit is De Late Avond van Norbert Ketting. Goedenavond, lieve luisteraars van De Late Avond, maandagavond. Het is net 11 uur geweest. En ik ga het laatste uur van de dag vullen voor jou hier met relaxte muziek en mooie onderwerpen uit de regio van, van Zuid-Holland. Dat alles vanuit de studio van De Late Avond. Een tip van de sluier: de items van vanavond. Hard falen, kamers met aandacht. En techniek en IT klaarmaken voor de toekomst, daar draait het om vanavond. Nou, daarover straks meer. Eerst maar muziek, zou ik zeggen. Douwe Bob met Hold On uit 2020. Mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je erbij bent. Everything passes My darling child And better days are coming your way Boys will be ruthless And girls will be mean That's a story that's as old as time But when they catch you Be sure they catch you smiling Oh darling Middernacht, De late avond met Norbert Getting. A ship of dreams. En die hart is een van de eerste succesvolle rockbands met vrouwelijke frontleden. De zussen Anne en Nancy Wilson. Zo meteen onze eerste gast hier in de studio. Francis van Vliet, hartfalen verpleegkundige bij Franciscus. Vertelt over de Nationale Hartfalenweek en de gratis informatiemarkt op 21 april in Rotterdam. Dat alles naar Hearts of Soul met Waterman uit 1970. Praten over een informatiemarkt over hartfalen in het Franciscus ziekenhuis. En dat doe ik met uh, Francis van Vliet. En ze is van het Franciscus ziekenhuis en in de uitzending. Francis, welkom. Ja, dank u wel. Een informatiemarkt over hartfalen, dat, dat lijkt me een uh, pittig onderwerp. Klopt, dat is het ook zeker. Maar het is wel, ja, het is eigenlijk meer zo dat het van belang is dat meerdere mensen op de hoogte worden gebracht dat uh, hartfalen aanwezig is. Omdat gewoon heel, ja, heel weinig mensen dat weten. Uh, ...het is ongeveer maar één vijfde van de Nederlanders die kan uitleggen wat hartfalen nou daadwerkelijk is. Mensen verwarren het vaak met bijvoorbeeld een hartinfarct, denken dat dat het is, maar dat, uh, dat is het niet, zeg maar. Oh, dat dacht ik ook namelijk, want hartfalen heeft alles te maken met het falen van het hart... ...en als je een, uh, een bloeding hebt in het hart, dan, is dat toch ook, dan faalt het hart toch ook? Uh, het is wel zo als je zeg maar, een hartinfarct hebt, dat dat zegt natuurlijk iets over de uh, doorbloeding van het hart zelf... En dat kan wel ervoor zorgen dat er hartfalen ontstaat, omdat ja. er dan een stukje spierwezel afsterft, waardoor het niet zo goed meer mee kan knijpen met het hart. En dat uh, vertellen jullie allemaal op de informatiemarkt? Onder andere, we mm -hmm. hebben gewoon meerdere kraampjes met ja. uh, meerdere mensen met uh, bepaalde onderwerpen. Mensen kunnen daar eigenlijk gewoon langslopen en hun vragen daarover stellen. En dan moet je echt denken aan dat er iemand staat over van de pacemakers, uh, er staat de diëtiste. er staat er... Uh, ook iemand die uitleg geeft over de echo's van het hart. Maar ook inderdaad de hartfalen die wat meer informatie kunnen geven over wat is hartfalen. En ja, wat mensen nog meer willen weten. En er zal ook bijvoorbeeld een cardioloog ja, korte periode aanwezig zijn. Mm -hmm. Het gaat dus heel breed. Ja, eigenlijk ja, wel. Ja. We hebben het dit en, jaar heel erg breed opgezet. Ja, is het ja. dan bedoeld voor mensen die het ooit hebben gehad? Of ook voor mensen die denken, nou ik wil er wat meer over weten. Dat als het me een keer overkomt of iemand in mijn familie, dan weet ik ermee hoe ik moet handelen. Ja, eigenlijk allebei. Hoe eerder het ontdekt wordt, als je die symptomen, symptomen ziet... dan is het beter om dan voor die tijd al te gaan. En dat laten jullie ook merken, laten jullie ook weten aan de mensen. Ja, zeker. Geef jullie dan ook, die herkennen van die symptomen is natuurlijk heel belangrijk, maar geef ja. je dan ook tips hoe je dat kan behandelen op dat moment als iemand zoiets krijgt, of is dat niet de bedoeling? Als mensen natuurlijk er zijn die hartfalen hebben en daar wat meer over willen weten, kunnen we daar zeker wat uh, informatie over geven. Alleen is het natuurlijk altijd lastig als het mensen zijn die niet bekend zijn bij ons op de poli, dat we niet het specifieke weten wat er met die persoon aan de hand is. En dat kan nee, nee. het wat lastiger maken om echt ja, er wat meer dieper op in te gaan, zeg maar. Ja, nee, maar denk, stel dat iemand denkt, nou, ik wil daar toch wat meer over weten, die kan natuurlijk altijd een afspraak met zijn huisarts maken. Zeker, hè? Ja. als iemand denkt, van, nou ik heb uh, bepaalde, wat ik zei net, uh, andere ziektes, of ik heb bepaalde mm -hmm. klachten die daarbij passen, dan is het uh, zeker raadzaam om een afspraak te maken met je huisarts. Hè? Want het is heel makkelijk eigenlijk te onderzoeken. He, als mensen die klachten hebben is het heel makkelijk om bijvoorbeeld even een hartfilmpje van het hart te maken. Om te kijken hoe dat eruit ziet. Wanneer is de informatiemarkt en hoe kunnen mensen daar naartoe? Kunnen ze gewoon binnenlopen? Ja, zeker. Het is dinsdag 21 april in het Franciscus locatie Gasthuis in Rotterdam. Hmm. En het is vanaf 10 uur tot 3 uur. En dan staan al die uh, kraampjes er en uh, mensen kunnen gewoon uh, zomaar binnenlopen. En uh, langs de kraampjes lopen waar zij interesse in hebben. Ja, dan is duidelijk, wanneer dat plaatsvindt, mensen die nog even van tevoren wat willen weten daarover, die kunnen even op de website kijken, want jullie hebben er ook iets over op de website staan. Ja, klopt. We hebben inderdaad op de website staat er meer informatie over van uh, wat we er een beetje van kunnen verwachten. En ook via andere social media hebben we uh, wat meer bekendheid eraan gegeven. En als je even kiest voor franciscus.nl, dan kom je bij de website terecht en kan je ook verder gaan kijken op andere sociale media. Klopt, inderdaad. Ja. Een mooi idee om dat te gaan doen. Doen jullie dat voor de eerste keer eigenlijk? Nee, dit is inmiddels de derde keer. Oké, okay, het heeft wel effect. Ja, het heeft zeker effect. En het is eigenlijk, het is juist drie jaar geleden in het leven geroepen om meer bekendheid te geven aan het hartfalen. Dus het is echt een hele week dat er in heel Nederland allerlei activiteiten zijn. Ja, want dat past ook in de Nationale Hartfalenweek. Hè? Ja, klopt. En jullie zorgen ervoor dat mensen naar jullie toe kunnen komen om daar veel informatie over te krijgen. Ja, zeker. Ja. Francis van Vliet, hartvalen verpleegkundige van Franciscus. Dank voor het gesprek en heel veel succes en veel mensen die in de informatie kunnen krijgen over dat hart. Buenas noches, mio amor. À l'instant où tu t'endors, n'oublie jamais que moi, je n'aime que toi. Oui. Buenas noches, mio amour. Avec toi, mon cœur bavarde, à la vie et à la mort, tu es à moi. Sinon, trang. C'est mio amore, pense à moi quand tu t'amores, toujours, toujours, pense à notre amour. J'entends au loin des guitares qui en la nuit noire et resone sulle vos yeux. Merci la Madone Pour les joies qu'elle nous donne Pour ce bel amour Qui n'appartient Qu'à nous Buenas noches Mio amor Bonne nuit Fede borrego Pense à moi Quand tu t'honores Toujours, toujours On sa buenas noches mi amor. je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl ask me what you know is true. Don't have to tell you I love you precious heart, I, I was standing, you were there, to the worlds collided, and they could never tear us apart. Heroes apart, uh, 1988 grotenover we en uh, dat was in excess. Zou jij overwegen om een kamer in je huis tijdelijk uh, beschikbaar te stellen aan uh, een jongere die een steuntje in de rug nodig heeft? Nou, waarom wel of juist waarom, waarom niet? De gast straks hier is uh, Cheyenne van de Kust en ze is regiocoördinator voor Mersluisvleiring en Schiedam. En met haar praten we over een bijzonder initiatief van Stichting Kamers met aandacht. Eerst Anita Meijer, they don't play our love song anymore uit 1981. Once we used to sing along in perfect harmony to a song that he used to sell well in our days, everyone who heard that song would sing that melody, yet it's funny.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 The song I love so well And he laughed and told me Man, it wouldn't say Hospita's gezocht in Maasluis, Vlaardingen en Schiedam. En daarover praat ik met Cheyenne van de Kust. Fijn dat je er bent, Cheyenne. Ja. Uh, decennia lang uh, waren hospita's een heel bekend fenomeen... in universiteitssteden en dergelijke. Maar het is een beetje uitgeraakt. Maar jij vraagt weer om hospita's. Hoe zit dat? Klopt, zeker. Ja, wij zijn sinds kort uh, live met Kamers met Aandacht... in de regio's Maasluis, Schiedam en Vlaardingen. En wat wij doen is... wij koppelen jongeren die een steuntje in de rug kunnen gebruiken... aan mensen die kamers over hebben. En kamers met aandacht is daarin. Het stukje aandacht zit hem in. Even samen eten, een gesprekje voeren. Het kan heel uh, variërend zijn. Wij zien het ook als een win-win. Uh, voor de jongeren kunnen zij ja, de rust ervaren. Een goed voorbeeld wellicht zien. Zij kunnen voor vragen terecht. En voor de verhuurders... Ja, Als ik uh, naar mezelf kijk, ik heb ook kamers uh, verhuurd... ik uh, vind het heel fijn om een vangnet voor de jongeren te kunnen bieden. Zeker eentje die ik zelf gemist heb. En dat is voor mij, maar ook voor vele verhuurders... een mogelijk uh, motief om mee te doen. Om wat voor soort jongeren gaat het? Hoe oud zijn ze? Hun achtergrond? Waarom hebben ze een kamer nodig? Vertel. Ja, Het zijn jongeren tussen de 18 en 23 jaar... Over het algemeen zien we dat ze heel vooruitstrevend zijn, door willen gaan, maar net uh, een vangnet missen. Vaak komen ze ook uit de jeugdzorg en daar is uh, waar wij dan de combi bieden tussen een rustige omgeving en het extra steuntje in de rug. En uh, die hospita of de hospices, de meneer betreft, uh, mm -hmm. wat wat voor eisen of wat voor wens heb je voor die mensen? Veelal dat zij openstaan voor echt het stukje extra contact. Dat ze een warme en rustige omgeving kunnen bieden. En verder is het vrijwel in samenspraak met wat zoekt de verhuurder zelf. Hoeveel tijd hebben ze zelf vrij. Uh, maar de kern is toch wel dat stukje rust en het warme onthaal. En uh, nog even naar die hospita. Ik kan je ook eisen stellen zoals... Uh, ja, ik wil echt dat er niet in mijn huis gerookt wordt. Of moet je overal meer voor openstaan? Hoe zit dat precies? Nee, uiteindelijk gaat het er echt om dat het uh, de win-win waar we het net over hadden... dat dat echt de situatie is. Dus dan kijken we naar... doen we een intake met verhuurder en een intake met de jongeren. En dan kijken we wie matchen. En over welke termijn spreken we? Blijft de jongeren daar net zo lang als dat het goed gaat? Of zeg je bijvoorbeeld, nou, we gaan het een half jaar... En bekijken en daarna gaan we het of verlekken of niet. Hoe zit dat? Ja, Hospita verhuur, dat mag maximaal twee jaar. Daarna wordt het een, een vast uh, huurcontract. Dus wij werken met contracten van minimaal één jaar, maximaal twee jaar voor nu. Er ligt een uh, wetwijziging, maar dat laat ik even achterwegen. Dan wordt het mogelijk langer. Ik heb wel het idee dat mensen die zich daarvoor opgeven, uh, potentiële hospita's, dat dat wel mensen zijn die daarvoor openstaan en die echt wat meer waardevols in hun leven willen doen. Is dat zo? Zeker. Het zijn ook uh, echt warme mensen, liefdevolle mensen. Uh, en ze doen het niet voor uh, het extra centje, echt wel voor de bijdrage. Nou ja, ik kan me ook voorstellen dat je horizon daardoor verbreed wordt. Stel voor, je hebt zelf misschien wel geen gezin gehad. Of misschien zijn die al lang de deur uit je kinderen. En dan hoor je weer allemaal dingen van, die nu in zijn. Die, die jongeren nu beweegt. Hoor je dat ook terug? Zeker. Uh, we hebben bijvoorbeeld de empty nesters. De dat empty nesters, de, heel ja. herkenbaar. Ja, ja, <laughs> ja, de kids zijn net het huis uit. En uh, het voelt toch wel wat leeg. Misschien kan je elkaar ook af en toe eens helpen. Joh, uh, wil jij dat voor mij optillen? of wat? Gewoon ook kleine praktische zaken. Zeker, ja. En is het duur, die huur? Kun je bedragen noemen van tussen de dit of de dat? Of hangt dat er helemaal vanaf? Ja, uh, voor de verhuur? Ja. De kamers, we houden de huurpuntentelling aan. Oh ja. En dan met een maximum van 500 euro. Dat is nog best wel fors, maar ja, kamers zijn duur tegenwoordig. Ja, en maximum van 500, dus mocht de huurpuntentelling op minder uitkomen, dan is het uiteraard, uiteraard minder. Nou, ik vind het een geweldig initiatief uh, en fijn dat de stichting zelf ook uh, stand-by blijft. Hartelijk bedankt. Ik wil toch even het uh, informatieadres hebben. Waar kunnen mensen terecht om hier meer over te weten te komen? Kamersmetaandacht.nl Aha, en de er website. is ook nog een online bijeenkomst. Hè, die je kan je geloof ik volgen. Nou, Klopt. heel hartelijk bedankt. Cheyenne van de Kust van Kamers met Aandacht. Klein beetje aandacht. Een wereld van verschil maken. Dat willen we allemaal. Dank je wel. Wat een lome dag. Koffie op het balkon, dan slenteren in de zon in het park mm, Wat een lome dag, voel eens hoe warm het gras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 kind ben je nu Dit is de late avond met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. the light that you shine can't be seen Baby, yeah, I convey you to a kiss from a rose on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 My eyes become a lot, and the light that you shine can't be seen. Be there, I can pay you to a kiss from a rose on the grave. Ooh, the more I get of you, the stranger feel.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 Yes, I can pay you to a kiss my mama's on the grave Ooh, the more I get of you to stay. van eigen bodem, uh, Rob de Nijs, met een uh, Nederlandstalig liedje, een dag En het was ook een loom, uh, loomliedje uit 1977. Tijdloze muziek die perfect past bij de rustige late avond. En daarna hadden we de warme, soulvolle klanken van Seal Kiss from a Rose uit uh, 1995, om die relaxe sfeer nog even vast te houden. Hier in de studio, um, ja, de dag die, die glijdt voorbij, buiten is het stil en uh, ja, de stad en de dorpen komen tot rust. En in de studio brandt zacht licht, de sfeer is ontspannen en alles beweegt ook wat langzamer. Koppen koffie zijn leeg, uh, het licht van de mengtafel, uh, ja verlicht de, de kamer. Een moment om de dag achter je te laten en de nacht te laten komen. Straks gaan we verder over de toekomst van Nederland, want die ligt voor een groot deel in techniek en IT. Maar opvallend genoeg is op dit moment slechts 1 op de 6 mensen in deze sector een vrouw. Waarom is dat zo? En belangrijker nog, hoe krijgen we meer meisjes en vrouwen enthousiast voor deze wereld? Daarover gaan we straks in gesprek met Rian van der Heur van de VHTO. But well, yes, you two, your song Saves My Life. It was a Monday morning about a quarter past four You were busy dreaming. So what did you wake up for? Are you a stranger in your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 Science en de IT moet klaargemaakt worden voor de toekomst. Hoe ze dat gaan denken te doen, dat ga ik vragen aan Rian van Heur. Die is in de uitzending. Rian, welkom. Hallo. Ja, we gaan het hebben over genderdiversiteit in de techniek. En dat betekent dat meiden in de techniek nog een beetje achterblijven bij de jongens, hè? Dat klopt. Als we kijken naar degene die in de techniek werken momenteel, dan is één op de zes uh, mensen in een technische rol nu een vrouw. Ja, ja. en dat kan beter. Wat ons betreft kan dat beter en dat zou ook voor de samenleving een enorme winst zijn. Wat je ziet is dat het aantal vacatures en technische banen ontzettend hoog is. Mm -hmm. En het feit dat we nu dus een hele populatie niet weten aan te spreken, dat is eigenlijk heel erg jammer daarnaast is de techniek van de toekomst hebben we ook uh, techniek nodig en we hebben ook allerlei nieuwe ideeën nodig om problemen op te lossen en we weten dat als je meer perspectieven meer diverse mensen aan tafel zet dat je dan ook betere ideeën krijgt dus ook daarvoor is, uh, is uh, het nodig dat er meer meiden naar techniek uh, uh, ervoor kiezen en ook voor de Meiden en vrouwen zelf, want de techniek biedt gewoon goede salarissen en veel baanzekerheid. Ja. Dus ook daarvoor zou het een enorme winst zijn. Ja. als we daarmee zijn. Vandaar dat jullie op 14 april ook de Girls Day hebben gehouden. VHTO heeft dat georganiseerd. Waar staat VHTO voor? VHTO is het expertisecentrum voor haar technische ontwikkeling en wij zetten ons dus in voor meer meiden en vrouwen in een technische rol, technische studie, technisch profiel. Ja, En heeft die dag die Girls Day aan de verwachtingen beantwoord? Zeker, ja, het was een ontzettend succesvolle dag. Uh, er deden meer dan 10.000 meiden Some. mee uh, en zij gingen op bezoek bij uh, zo'n 300 bedrijven in de buurt en daar ja, gingen ze dus aan de slag met alles wat met techniek en IT uh, te maken heeft. Uh, ja, 10.000 meiden die daar geweest zijn, uh, die gaan natuurlijk niet allemaal de techniek in, maar uh, ze hebben met die bedrijven kennis gemaakt. Ja, klopt. Wat we zien is dat uh, we doen jaarlijks uh, uh, metingen om te kijken wat, wat blijft hangen bij die uh, meiden. Dus na, na die dag krijgen ze een vragenlijst en dan vragen we, hey, uh, hoe denk je nu over techniek en IT? En dan zien we dat een derde van de meiden die deelneemt uh, dat zij nu eerder wel techniek en IT meenemen in hun pakket dan dat ze dat, uh, of in hun overwegingen dan dat ze dat voorheen uh, deden. Dus dat is uh, dat is zeker, dus wij denken dat het zeker uh, invloed heeft. En wat we. Uh, ja, wij als or VHTO organiseren daarnaast ook allerlei gastbessen en andere activiteiten met scholen... om te zorgen dat, er, ja, dat inderdaad de toestroom naar die techniek ook uh, niet blijft bij die ene dag. Dus wat we zien is dat meiden op hun weg naar techniek en IT allerlei hordes tegenkomen... als het gaat om uh, verwachtingen die anders zijn voor jongens dan voor meiden. Uh, het gaat om rolmodellen die ze te weinig zien en ook ook hebben ze minder kans om hun zelfvertrouwen op te bouwen. Dus dat zijn eigenlijk allerlei knoppen naast Girls Day... waar je aan moet draaien om meer meiden naar die techniek in de zee te krijgen. Ja, en is het onderwijs daar ook een rol in dan? Zeker, zeker. We hebben een paar jaar geleden een onderzoek gedaan... naar. Uh, uh, hebben we gevraagd aan docenten en uh, mentoren en decanen... van uh, we, hebben twee, we hebben hier een leerling en die leerling wil techniek kiezen. Welk uh, advies zou je deze leerling geven? En in de ene... De helft van de gevallen was de naam van de leerling Anouk... en in de andere helft was het Thomas. En wat we zagen was dat Anouk veel, min, veel vaker een negatief advies kreeg... voor het kiezen van techniek dan dat Thomas. Hij kreeg veel vaker een positief advies. Mm -hmm. En dan zie je dus dat in de hoofden van zo'n docent nog wel zit... oké, okay, een Anouk kan dit eigenlijk veel minder goed dan een Thomas uh, dit kan. En daar zou je als docent bewust van moeten zijn dat dat kan gebeuren. Echt geen docent doet dit... Express, want zij staan elke dag vol liefde en passie voor de klas. Maar dit soort kleine dingen kunnen er wel voor zorgen dat bijvoorbeeld minder meiden kiezen voor techniek... Uh, we zien ook dat het opbouwen van zelfvertrouwen rondom die technische vakken heel uh, belangrijk is. En ook daar kan je met kleine handelingen als docent bijvoorbeeld andere werkvormen of andere voorbeelden geven. Ja, gewoon kleine kringen in het water maken om ervoor te zorgen dat uh, meer meiden kiezen voor zo'n uh, technische, uh, ja, voor techniek. Uh, mensen die er meer over willen weten, bijvoorbeeld het onderwijs en het personeel, kunnen ze bij jullie terecht om daar wat achtergrondinformatie van te krijgen? Zeker, op onze website vato.nl vind je allerlei uh, informatie. Die is gloednieuw, die website, okay. dus daar uh, is een hoop te vinden. Actuele website om te kijken hoe je meiden meer kan interesseren voor techniek. Yes. Dat <laughs> heb je in ieder geval duidelijk gemaakt. Rian van Heur, werkzaam bij VATO Expertisecentrum Genderdiversiteit in Beta Techniek en IT. Meer meisjes en vrouwen in de IT-sector en de techniek. Dank voor het gesprek. En jij ook, dankjewel Herman de Bruin. De oproep is helemaal duidelijk en goed binnengekomen. En ja, buiten is de wereld langzaam stilgevallen. Het einde van de late avond nadert. De, het is zo'n moment waarop de dag zachtjes oplost. Alsof de tijd zelf even zijn adem inhoudt. Morgen zijn we er weer met Bert de Wolf hier in de studio. Met ook weer de relaxte muziek en de mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Volgende week maandag vieren we Koningsdag en de show must go on. Dus de late avond is er dan ook en uh, die, uh, die, die ga ik dan weer voor jou, uh, voor jou uitzenden. Tot dan, dankjewel voor het luisteren. Uh, voor straks wel trusten, als je nog onderweg bent of moet werken, wees voorzichtig. Kijk goed om je heen en uh, kom veilig thuis. En kijk eens op www.lateavond.nl of uh, kijk op onze Facebookpagina. Like die en uh, deel die de late avond. Avond. Mijn naam is Norbert Ketting, fijn dat je erbij was. En dit is uh, Lisa Stansfield, het laatste liedje hier in uh, de late avond: In All the Right Places uit 1993.